Hij van tevoren wist dat het toch niet lukken zou. Hij was er veel te opgewonden voor. Nu is het dan ook goed aan Paulus te zien dat hij geen oog heeft dichtgedaan. Hij ziet bleek en er zitten rode randjes om zijn ogen. En zo komt het boskaboutertje bij Salomo aanstappen. Ah, die Salomo, hoe is het met jou? Met mij gaat het best, maar met jou niet. Dat zie ik zo. Wat heb jij vannacht uitgevoerd, Paulus? Niks. Ik was gewoon thuis, hè? Wat je zegt, thuis... En heb je er ook geslapen, zoals dat hoort? Nee, geslapen heb ik niet, Salomo. Maar dat komt omdat... Uh, omdat wat? Oh nee, niks hoor. Ik mag er natuurlijk niet over praten. Dat is waar ook. En waar mag jij niet over praten, Paulus? Nou, over dat... Uh, over dat slapen, zullen we maar zeggen. Ik zal ik jou daar eens wat zeggen, Paulus? Jij moet nou dadelijk naar huis gaan en om in je bedje kruipen. Jij bent zo moe dat je niet eens weet wat je voor onzin uitkraamt. Wat zijn dat voor eigen wijze kuren om niet naar bed te gaan? Ja, Salomo, ik zal het doen, Salomo. Maar ik wilde je even iets vragen. Zo, wou jij dat. En wat wilde jij dan vragen? Of jij wel eens van Sint-Nicolaas hebt gehoord? Ik? He? Van Sint-Nicolaas gehoord? Nou, maar natuurlijk wel, wat dacht je dan, hè? Als wijze raaf heb ik vanzelfsprekend over Sint. Uh, Sint. Eh, uh, uh, hoe zei je ook weer... Sint-Nicolaas. Oh ja, Sint-Nicolaas, ja. Die heb ik heel goed gekend. Dat is fijn. Dan weet je zeker ook wel precies wanneer die jarig is, hè? Uh, jawel, natuurlijk weet ik dat heel precies. Uh, uh, maar wacht, uh, ik moet eventjes op mijn rug krabben. Salomo begint verwoed te krabben... en hoopt stiekem dat Paulus zijn vraag zal vergeten. Want eerlijk gezegd heeft Salomo er geen idee... van wie Sint-Nicolaas wel mag zijn... Paulus wacht geduldig tot Salomo uitgekrapt is, maar Salomo blijft aan de gang. Ja, ben je nou nog niet klaar met krabben, Salomo? Zeker, zeker. Ik waar. Ik, ik, ik, uh, de, de, de mis is gelukkig uh, nog opgetrokken, hè? Ja, gelukkig wel. Maar ik vroeg wanneer Sint-Nicolaas jarig was. Weet je nog wel? Oh, oh ja, dat vroeg je. Uh, laat eens kijken. Dat was... Uh, mm, dat was... Uh, was dat niet in de maand mei? In mei? Weet je dat wel zeker? Ja hoor, dat was echt. ik weet het een klein beetje zeker. Ik uh, ik stond erbij toen hij uh, uit het ei kroop. En toen hij nog maar een oh. heel klein raafje was, kwam hij vaak bij me spelen. Een raafje? Maar Salomo, wat klets je nou voor onzin? Sint-Nicolaas is toch geen raaf? Geen raaf, zei je? Oh, oh, oh, dan bedoel ik zeker een andere Sint-Nicolaas. Want die ik kende was een raaf, hè? Vast wel. Geen sprake van! Er is maar één Sint-Nicolaas en die is jarig in december. Net wat ik zeggen wou, in december. En nou kwam je mij natuurlijk vragen. wat voor cadeautje we moeten geven op zijn verjaardag, is het niet? Nee, dat wou ik eigenlijk niet vragen. Sint-Nicolaas geeft zelf altijd cadeautjes als hij jarig is. A aan iedereen. <laughs> Laat aan je kijken. Daar geloof ik geen biet van. Wie geeft er nou cadeautjes op zijn eigen verjaardag? Niks hoor. Nou ben je in de war. Zeker omdat je helemaal niet geslapen hebt. Het is toch zeker duidelijk dat wij hem iets moeten geven? Ja, nou je het zegt, begin ik ook te twijfelen. Daar, daar moet ik nog eens even over nadenken. Tot ziens. Salomo, bedankt voor je wijze raad. En dan stapt Paulus weg diep in gedachten. Hoe moet dat nou, met dat cadeautjes geven? Salomo heeft hem helemaal van zijn stuk gebracht. Of zou hij Sint-Nicolaas toch verkeerd begrepen hebben? Maar nee, dat was toch haast niet mogelijk. Hij herinnert zich nog heel goed dat de heilige gezegd heeft... het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat had Paulus toch wel heel goed begrepen... Hij zelf vond het ook minstens zo leuk om een ander een plezier te doen als om zelf iets te krijgen. En dan denkt Paulus opeens aan het pijpje wat hij aan Sint-Nicolaas geschonken heeft. Gelukkig, nou is zijn hartje weer gerust. Hij heeft al iets gegeven en Sint-Nicolaas was er ook echt blij mee geweest. Nou, dat was dus in orde. Opgelucht stapt Paulus verder. En dan ziet hij opeens Pluim de eekhoorn zitten. Pluim doet erg opgewonden. Hij zwaait met zijn voorpootjes en met zijn staart en trekt allerlei gezichten. Hé, hey, Pluim, wat is er met jou? En waarom doe je zo geheimzinnig? En hou je toch stil, Paulus, en verstop je meteen tussen de struiken. Er is een mens in het bos, een pikzwarte nog wel. Kijk, daar zit hij. Maak dat je wegkomt, voordat je te bagger krijgt. Meteen verdwijnt Pluim zelf hals over kop in een boomkruim. Maar Paulus vlucht niet, dat kan je begrijpen. Paulus weet wel wie dat pikzwarte mens is. Dat kan niemand anders wezen dan Zwarte Piet, de trouwe knecht van sint Nicolaas. En dan hoort hij Zwarte Piet al roepen in de verte. hoor, is die kleine kabouter waar? Ja, Zwarte Piet, hier ben ik. Hier kom ik al aan. Daar ga je zijn. Jij, die kleine kabouterman, die mooi pijpje gegeef gedoet aan Sinterklaas. Ja hoor, die ben ik. Bas, heel blij zijn met pijpje. Prachtig moet Pepje dat Sinterklaas niet vaak cadeautjes krijgen op zijn jaardag Wij hem groot verrast hè. Ik handgeven jou hier uh, Ja Pieter, dat is heel vriendelijk hoor Ik zou je ook wel een hand willen geven, maar je bent zo zwart Veel zwarter dan ik verwacht had Niet hinderen dat, ik jou toch handgeven Geef het niet af Nooit. Zwaar Piet niet afgeven, nooit niet. Mag ik je dan een pinkje geven? Dat best zijn, jij geeft een Piet pink. Alsjeblieft, hier is dan mijn pink. Maar een beetje griezelig vind ik het wel. <laughs> jij dan niet enige zijn die Zwaar Piet griezelig vinden. Maar Piet ging kwaad nooit niet. Hè. Piet groot, braaf Piet zijn... Jij nou wel zien dat Piet niet afgeven. Ja, ik zie het hoor. Mijn pintje is nog helemaal schoon. Wel, dan jij nou goed kijken. hier best naar prachtig mooi groot zak vol cadeautjes. Hè? En hier zijn pakje en hier zijn, pakje. en hier zijn nog een pakje. En hier zijn nog een pakje. En hier prachtig mooi lang pakje. Ik jou dit alles handig en over het naam van Sinterklaas. Oh, wat geweldig. Wel bedankt hoor Piet. Ik zal het allemaal heel goed opbergen en ervoor oppassen dat de dieren niks te zien krijgen voor het Sinterklaasavond is. Ik ben er reuze blij mee. En het is dus allemaal toch echt waar? En ik mag heus voor hulp Sinterklaas spelen? Ja, ja, ja. ja ja, ja. Jij speelt een mooi groot klein hulp Sinterklaasje voor die dieren. Jij wil jouw best groot goed doen en niks vergeten zullen. Ik zal heus proberen om overal aan te denken. Maar ga jij nou niet even mee naar mijn boom? Om wat lekkers te eten? Dat groot vriendelijk van jou zijn. Maar ik niet eten lekkers van kabouters. Ik eet een pepernoten, hè? Groot veel pepernoten. Hier, ook pepernoten. Bedankt je wel heerlijk, wat een boel. Die krijg ik nooit allemaal op. Jawel. Jij flink eten, hè? Dan wel opkomen die pepernoten allemaal. Maar. Zwart Piet weer verder moeten Zwart Piet zo groot veel haast hebben Zwart Piet veel werk te doen Dag kabouter Je veel groeten van baas Dank je wel En doe vooral de groeten terug En zeg maar als Interklaas dat ik hoop Dat hij een erg prettige verjaardag zal hebben En dat ik reuze mijn best zal doen Ik dat allemaal Overbrengen en, en jij ook nog bedankt voor je pakjes En voor de pepernoten uh, weet je nou welke kant je uit moet? Niet verdwalen hoor. Zwart niet nooit verdwalen nee. Zwart niet overal weten waar. We. Waar we goed of best doen en het vergeten En daar verdwijnt Zwarte Piet alweer in de verte. Paulus blijft alleen achter met al zijn pakjes en met de grote zak vol cadeautjes en met de pepernoten die Zwarte Piet hem nogal heeft toegestopt. Wat is dat allemaal spannend, hè? Ik tril gewoon van tot tot teen. Ja, maar dan nou moet ik eerst die pepernoten maar even opeten, want anders heb ik mijn handen niet vrij om al die dingen naar mijn boom te dragen. Ze zien er heerlijk uit, hè? En ze smaken ook heerlijk.